5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Amerika overweegt de rebellen in Syrië te bewapenen. Daar praat ik over met Abraham Miro, lid van de Syrische oppositie. Eerst het NOS Journaal, Gert Kluk. Een man die wordt verdacht van mensenhandel en huiselijk geweld... gaat vrij uit omdat een rechercheur tijdens het onderzoek... een seksuele relatie had met het slachtoffer.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 De gevangenis werd in de oorlog Oranje Hotel genoemd, omdat er veel verzetsmensen terechtkwamen. De regeringspartij PvdA wil dat het kabinet het belang van het monument onderschrijft. De partij vindt dat het kabinet voorwaarden aan de gemeente Den Haag moet stellen, en dat het Rijk eventueel geld beschikbaar moet stellen om te zorgen dat belangrijke delen van het Oranje Hotel in wat wordt genoemd een passende omgeving gehandhaafd blijven.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 De werkloosheid in de Verenigde Staten daalt. In april was het percentage Amerikanen zonder baan 7,5... een tiende lager dan de maand ervoor. De werkgelegenheid nam toe met 165.000 banen. De cijfers zijn beter dan verwacht. Volgens een topadviseur van het Witte Huis blijkt uit de cijfers... dat het herstel van de economie doorzet. Maar de economie zou sneller groeien als het Congres akkoord gaat... met de banenplannen van president Obama, zegt de adviseur. De UK Independence Party heeft het goed gedaan bij de regionale verkiezingen in Engeland. Uit voorlopige uitslagen blijkt dat de eurocritische partij een kwart van de stem heeft behaald in de graafschappen waar de partij meedeed. De UK Independence Party wil dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt en de grenzen sluit voor immigranten. Vooral de conservatieven moesten flink inleveren bij de regionale verkiezingen, maar de partij blijft op dit niveau veruit de grootste.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 S'middags vooral landinwaarts een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Zondag droog en geregeld zon. En dan wordt het 15 tot 18 graden. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Lucella, ondanks de meivakantie zijn er toch aardig wat problemen op de weg. De teller staat nu op 115 kilometer. Een paar dingen vallen op. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... bij Deventer-Oost 3 kilometer staat een kapotte vrachtwagen... die blokkeert daar de rechte rijstrook. Op de A6 Emmerloor richting, richting Joure tussen Oosterzee en knooppunt Jouren... 8 kilometer ligt daar olie op de weg. Veel vertraging op de A27 Breda-Utrecht tussen Geert Ruidenberg... en de brug bij Gorkum 13 kilometer. Na een aanrijding is bij Gorkum de linker dicht. Geeft ook veel vertraging van Utrecht naar Breda... vanaf knooppunt Eveningen tot aan de brug Gorkum 17 kilometer. Verke Vanuit de keer vanuit het zuiden richting Gorkum... kan het beste omrijden vanaf Knoopend Hooipolder... via Waalwijk en Den Bosch over de A59, A2 en de A15. Op de N31 Leeuwarden richting Drachten... tussen Nijenga en Rotterdam 2 kilometer na een aanrijding... en drukte op de N57 tot slot Rotterdam richting Oudorp... bij Hellevoetsluis 5 kilometer. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze.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 Dan heb ik het over eurocommissaris Olly Reen. Die zegt dat we nog even moeten wachten op economisch herstel. Uh, je ziet dat de werkloosheid stijgt, de staatsschulden oplopen. Het is allemaal nog niet best. Het enige goede nieuws voor Nederland is dat het kabinet dit jaar wat ruimte krijgt. Geen boete om het begroting, omdat het begrotingstekort meer is dan 3 procent. Tijn Sade, onze correspondent in Brussel, was bij de persconferentie van Reen. Vice-president, you have the floor. Thank you. Good morning. De lichaamstaal van begrotingszaar Olly Reen maakt bij aanvang van de persconferentie al duidelijk dat er opnieuw weinig reden is voor optimisme. In ieder geval niet als het over dit jaar, 2013, gaat. De economie krimpt in de hele Europese Unie. Voor beter nieuws moeten we geduld hebben. Pas volgend jaar wordt groei verwacht. Misschien wel zo'n 1,2 in de eurozone. For 2014. 1,2% in de euro-area. Waarna Reen alweer snel teruggrijpt naar het volgende sombere hoofdstuk uit zijn rapport. De werkloosheid. Unemployment is forecast at 11,1% in de EU en 12,2% in de euro-area. Zo'n 12% zit zometeen zonder baan. Ook in Nederland stijgt de werkloosheid naar ruim 7% in 2014... Ondraaglijk is de situatie in landen als Spanje en Griekenland, zegt Reen... die normaal gesproken de feiten heel nuchter opdreunt. In Spanje en Griekenland zijn unemployment rates. Are at an high level of 27%. Maar hij heeft het er duidelijk moeilijk mee. Zo'n 27% van de Grieken en Spanjaarden zit nu werkloos thuis. Deze economische ellende is allemaal het resultaat van de keiharde begrotingsdiscipline, roepen tegenstanders van Olly Rehn al jaren in koor. Maar Rehn bleef zeggen, landen moeten hun huishouden op orde krijgen, bezuinigen dus en minder schulden maken. Maar ook op dat punt heeft Rehn vandaag weer weinig positief te melden. Public debt will continue to grow over the forecast period. This is in fact an increase of close to 30 percentage points since before the. De staatsschulden zijn in heel Europa met maar liefst 30% gestegen. Alleen de beruchte 3%-grens, het maximaal toegestane begrotingstekort. Dat lijkt gemiddeld te worden gehaald. Alleen, niet in alle landen. Nederland bijvoorbeeld blijft tekortschieten, zegt Reen. 3% Het begrotingstekort blijft boven die 3%, op zo'n 3,6%. Maar omdat Nederland verder heel veel doet om in de strenge begrotingspas te lopen, strijkt Reen over zijn hart. Nederland krijgt een jaar uitstel. Niet dit jaar, maar pas in 2014 moet Nederland uitkomen op de norm van 3% begrotingstekort. In Ik vertrouw erop dat de Nederlandse regering een goed antwoord vindt op de verslechterende situatie. Zonder afstand te doen van die typische Nederlandse gezonde begrotingspolitiek. Want tot nu toe heeft die voor Nederlanders altijd heel goed gewerkt. Dat was eurocommissaris Olly Reen En na half zes dan praat ik verder met Arie Slob over de begroting in Nederland. De Amerikanen denken serieus na over het leveren van wapens aan rebellen in Syrië. Dit is op te maken uit het antwoord van de minister van Defensie op een vraag hierover. De administratie is rethinking its opposition to arming the rebels. Yes. You look at and all It doesn't mean that the president has decided on anything. Ja, er is nog niks besloten, maar het uh, is, is wel een serieuze optie. Er wordt wel naar meerdere opties gekeken. Uh, Obama heeft nog niks besloten, al dus de minister van Defensie. Abraham Miro is lid van de oppositie van de Syrische Nationale Raad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht eigenlijk, uh, de Amerikanen doen dat al lang. Nou ja, kijk, uh, dit uh, wel en dan niet. en uh, Misschien wel en misschien niet. Dat is al eigenlijk bijna een jaar uh, gaande. Uh, en inmiddels uh, gaat dit uh, verschrikkelijk regime eigenlijk door met uh, het uitroeien van de Syrische bewolking. Uh, de helft van de steden zoals Aleppo en, en Homs zijn al verwoest. Uh, zelfs chemische wapens zijn in bepaalde plekken gebruikt. Gisteren is er een dorp eigenlijk vlakbij uh, de, uh, de kustgebied, de kustgebied is dat uh, uh, volledig uitgerooid. Uh, honderden mensen zijn, kinderen, vrouwen zijn eigenlijk vermoord. Uh, en dat is eigenlijk wat wij al een uh, jaar roepen. Uh, dit bevolking gaat niet stoppen. Zij willen eigenlijk weg, uh, af van dit regime. Maar ze kunnen het niet alleen. Uh, wapens. Uh, ze moeten het zelf eigenlijk kunnen doen. Uh, en deze regime eigenlijk ten pal brengen. Want wat voor wapens uh, zou de oppositie, de Syrische Nationale Raad, willen vanuit Amerika? Ik denk dat er, kijk ik ben geen militair expert, uh, wat ik wil weten is dat men uh, met name in die bevrijde gebieden hun leven niet ver kunnen oppakken, uh, herpakken omdat steeds vliegtuigen uh, bommen laten vallen... en scootraketten worden afgevuurd op deze steden. Dus ik denk bepaalde raketten die die vliegtuigen kunnen neerhalen... dat zou een bepaalde stabiliteit in die regio... die onder de controle van de oppositie uh, ligt uh, kunnen, kunnen garanderen... waardoor mensen uh, kunnen zorgen voor die bakkerijen... dat er weer brood is, dat er weer elektriciteit is, dat er wel drinkwater is. Want men kan niet... Uh, dus zelfs kinderen kunnen niet naar school, omdat er... Uh, ...zoveel geschoten wordt op zich. En dus ik denk dat dit soort wapens uh, om het leven in die bevrijdgebieden wat makkelijker te maken... ...en natuurlijk ook wapens op de frontlinies, zodat dit regime, kijk, met name Damaskus... ...ik denk dat de slag om Damaskus snel beslist moet worden in het voordeel van de oppositie. En dat kan niet zonder bepaalde wapens aan de oppositie. En uh, als wij dat niet doen, dan uh, is het lot van Damaskus, net als Aleppo, een verwoeste stad... En het is een strategische stad. Al die ministeries zitten in Damascus en dan is de hele eigenlijk instorten van de staat. Niet van het regime, maar van de staat zelf. Van de instituties, van de ministeries die vijftig jaar hebben geduurd doordat men alles heeft opgebouwd. En, en als, als je Assad wil verdrijven dan heb je denk ik wel behoorlijk wat geschutten nodig. Dat is natuurlijk ook wel uh, gebleken. Moeten daar dan ook gelijk Amerikaanse soldaten bij geleverd worden om, om die te bedienen letterlijk? Kijk, ik denk uh, wat de Syriërs uh, herhaaldelijk hebben gezegd. dat willen absoluut niet uh, soldaten van, van, van deze, onze vrienden. Dus niet het scenario van Irak met honderdduizend soldaten die Syrië binnengaan. Wat men wil is uh, um, dat ze zeggen dat wij kunnen het zelf kunnen. Uh, maar we ons eigenlijk wapens. Maar ik denk als de Amerikaanse zover zijn om bepaalde strategische militaire doelen. Uh, bijvoorbeeld bepaalde uh, vliegvelden. Uh, radarinstallaties te, te kunnen vernietigen, dat zal het werk van de oppositie ook een stuk makkelijker maak, maken, denk ik. Ja, maar dan kan je toch niet zonder Amerikaanse kennis? Of, of is dat een soort gemeengoed waar de oppositie ook wel mee, uh, mee raad weet? Nou kijk, uh, dit, dit soort luchtaanvallen moeten natuurlijk de Amerikaanse vliegtuigen zelf doen. Uh, de oppositie uh, um, heeft een uh, aantal dagen geleden uh, voor 8 miljoen euro eindelijk van de Amerikanen een bepaalde uh, uh, ja, steun gekregen met non-lethal, dus niet dodelijke uh, hulp. En wat men zegt, uh, uh, bepaalde bijvoorbeeld jastinger-raketten waarmee je, je vliegtuigen kunt neerhalen, ja dat kan dat kan iemand met een uh, met een korte opleiding in Jordanië of in Turkije wel dat ding bedienen. En geef ze alsjeblieft niet aan de jihadis, maar wel aan aan de Syrische vrije leger. Die, uh, die ook te vertrouwen zijn door de oppositie, maar ook door de Amerikanen zelf. Ja, want u heeft het over de, de jihad, want dat is natuurlijk een van de afwegingen... waar ze het in Amerika zo moeilijk mee hebben. Hoe weet je dat ze terechtkomen uiteindelijk bij de mensen... bij wie wij willen dat ze terechtkomen? Ik, het is wel een kip- en ei-probleem. Uh, we hebben het een jaar geleden gezegd: als we niet ingrijpen, uh, niet de oppositie steunen, dan zijn er wel andere mensen die dan hun uh, oppositie, hun eigen oppositie uh, of, of, of, of uh, laten we zeggen, vrienden in Syrië zullen uh, steunen. En dat is wat er nu wel gebeurt. Dus de jihadisten zijn een stuk sterker geworden dan een jaar geleden. Uh, maar er zijn nog steeds uh, mensen van de Syrian Free Army, dat zijn generaals, met name die nieuwe generaal, generaal Edwis, die ook in Washington, dus uh, ook, ook, ook in Turkije heeft hij de Amerikanen gesproken. Deze man wordt wel vertrouwd door de Amerikanen. Ik denk dat deze man ook in de toekomst een hele belangrijke rol gaat spelen. Want hij zegt, ik ben onder, uh, uh, de, ik ben maar een militair. Uh, de leiding blijft leid door de politieke, Um, de leiding van de oppositie en uh, ik, ik, zij zijn de baas. Ik ben maar militair, dus hij gelooft in de civiele staat. Dat herhaalt hij steeds en dat er geen ruimte is eigenlijk voor jihadisten in Syrië. De Syrische maag die kan de jihadisten niet verteren, zegt hij heel vaak. Abrahim Miro, lid van de oppositie van Syrië. Dank voor uw reactie. Goedemiddag brengt ons bij de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, hoe is het nu op de weg? Het is een behoorlijk lijstje en het is af en toe geduld oefenen op de weg. Onder meer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Twello en Deventer-Oost staat 8 kilometer. Bij Deventer-Oost is de rechter reis ook dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. We hadden een aanrijding op de A27. De rijstrook is wel weer open van Breda naar Utrecht. Nog wel 14 kilometer tussen Knopend Hoijpolder en de brug bij Gorkum. Andere kant op ook een lange file tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 16 kilometer. In, ja, voor beide richtingen geldt dat je het beste kan omrijden via de A2 en de A15. Dat is dan via Den Bosch en Knopendel. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. In de wateren bij Noorwegen wordt nog altijd uitgekeken naar een uh, omgebouwde loodsboot van 15 meter uit Nederland. Drie Nederlanders die zijn uh, vertrokken vanuit Schotland om naar Noorwegen te varen op zoek naar het uh, Noorderlicht. Al twee weken heeft niemand meer iets van ze gehoord. Verslaggever Marcel Bril is vandaag in een haven in Amsterdam. Marcel, houdt het schippers daar bezig wat het lot is van die drie? Ja, zeker wel. Ik heb hier net even een, een rondje gelopen... Uh, door de haven en, en uh, over de werf. In de loods heb ik even gekeken. Daar ben ik een aantal mensen die vaak uh, de zee op gaan tegengekomen... en heb ze gevraagd of het inderdaad ze bezighoudt. En ja, ze volgen het toch wel nadrukkelijk. Ja, dat, uh, dat volg je natuurlijk wel. Dat hoorde ik gisteren voor het eerst. Maar toen heb ik er wel gekeken op internet uh, wat het precies was. Ja. Ik heb dat stukje regelmatig gevaren. Drie dagen varen. Dan zijn ze zo lang weg... En dan begint eigenlijk al bij mij het gevoel te gaan, uh, dit is niet goed gegaan. Heeft u wel eens gevaarlijke en spannende momenten meegemaakt op dat stuk zee? Ja, uh, vorig jaar nog. Het enge wat ik toen had, was uh, onderkoeling. Ik ben een paar keer door echt een grote golf, echt drijfnat geworden, onder mijn zeilpak. Dus op een gegeven moment begin je dan te bibberen en begint je beoordelingsvermogen achteruit te lopen. Dat had ik ook echt... Uh, Behoorlijk last van, dat je dus echt niet meer helder kunt denken van het, van het kou, koud zijn. Toen heb ik uiteindelijk heb ik gezegd, uh, ik leg de boot stil, dat kan. En gaan ga vervolgens uh, een paar een mokken een hete thee uh, maken aan een kruik. Ga ik even een uur, half uurtje in de slaapzak liggen, opwarmen. Droge kleren aan en uh, toen ging het wel weer. Inmiddels bij de boot van Henk de Velde. Um, een man met ervaring u... Je bent zes keer de wereld rondgevaren. Ik ben uh, zes keer de wereld uh, rondgevaren. Maar ik zou zeggen, kom aan boord. Ja, even uh, aan boord van het schip. Dat is een klein opstapje. Met... Oh. Dat is de verbinding, gelukkig. Ik dacht even dat je in het water viel, Marcel. Nou, misschien is het ook wel gebeurd. Ik, ho ik hoop het niet eigenlijk. Goed, de verbinding uh, verviel toen hij aan boord uh, stapte. Wij horen straks uh, hopelijk meer van Marcel Bril. Gaan we ondertussen eventjes uh, verderop kijken... in de buurt van het Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, dan heb je echt oordopjes nodig als je daar op dit moment bent. Want honderden gillende meisjes uh, staan daar... voor het optreden van hun idole One Direction. Dat is zo uh, ongeveer de populairste boyband dit moment. Onno Beukers, verslaggever, durft het aan om tussen de dames te gaan staan. Op een brug vlakbij de Ziggo Dome staan een paar honderd directioners... fans van One Direction, te kijken of ze een glim op kunnen vangen van hun helden... Zijn ze er nou of niet? Ik heb geen idee. Ik heb er... je zelfs ja, het. Ze wel, het ja, dat zijn het wel. Ze wel. ja, dat wel Maar je ziet ze niet zo goed. Je ziet... Nee, je ziet ze niet, maar ze gaat ik uit, dat! Maar het maakt niet uit wat er gebeurt, volgens mij. Hè? Nee, nee, je, je gilt ook. Over... De eerste regel van een One Direction is: je gilt overal. En voor het plein waar vanavond opgetreden wordt, staan allemaal groepjes meiden in het oranje. Waarom in het oranje? Nou, omdat het moet, hè. Het moet. Ja, Op Twitter, op, op de radio. En voor wie kom je? Uh, voor allemaal. Voor allemaal, maar jij hebt toch wel een persoonlijke favoriet of niet? Harry. Oh, dat is zo moeilijk. Ja, toch wel, ook voor Harry. Maar Nile is ook wel heel lief. En oh, ik kan het. Het is allemaal. Allemaal, ja, allemaal, we zijn, ja. allemaal. We hebben allemaal liefde voor allemaal. En hoe oud zijn jullie? Ik ben 13. Ik ben 16. Ik ben 17. Ik ben 14. Het is wel echt voor jonge meisjes dan, of niet? Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik echt niet. Het ziet echt zo verschillende leeftijden, ook ouders en zo. En we worden allemaal afgeschilderd als 13 jarigen maar dat is echt niet zo. Het zijn gewoon heel <laughs> verschillende leeftijden en ze zijn wow, gewoon voor iedereen. Nee. Or another, I'm gonna find you, I'm gonna get you, get you, get you, je you te way, hier of vooraan Ja, de rij zitten twee meiden op een stoel. Zit je al lang te wachten hier, of niet? Ja, al sinds 11 uur. Ja, 12 uur. We wisten wel dat we lang zouden moeten wachten. Dus ja, daarom hebben we ook stoelen meegenomen en alles. Dus ja, goede voorbereiding. Ja, hoe heb je nog meer voorbereid? Een grote tas zie ik bij je. Wat zit erin? Vooral je zonnebril en fotocamera en zo. En je hebt ook nog eten meegenomen, of niet? Ja, ja. En we gaan straks eten halen, dus het uh, komt wel goed. Maar dan moet je wel je stoel verlaten. Ja. Zit je niet meer vooraan in de rij? Nee, ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Nou ja, we hebben vaste plekken, maar ik denk dat het toch wel een beetje spannend is dat iedereen toch wel een beetje gaat duwen. Ja, je wilt toch wel snel binnen zijn gewoon voor het zweertje. maar ik denk dat het wel rustig gaat zeg maar. 13, 12, en <laughs> 46. Nou, valt wel een beetje buiten de toon dan of niet? <laughs> ja, ik ben ook niet zo'n grote fan als zij. Nee. Gaat u wel gillen mevrouw? Uh, nou, in de harten mee. Ja. Ik laat u Jullie wel? Doen. Ja, heel hard. Gillen, huilen. We gaan altijd huilen. We zijn in Londen geweest, gingen we ook huilen. Dus nu waarschijnlijk ook. Maar ook gillen en daarna gewoon heel meezingen. Gaan we een klein voorproefje krijgen? Ja, doe maar het oh, zo. zo zal dat dus gaan vanavond. In One Way or Another zongen de meisjes net al. Nou, dan nu de echte versie. Dit is het NOS Radio 1 Journaal.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 So Another. De cover van Blondie uit 1979, One Direction, hoorde u vanavond dus in Ziggo Dom. Dan gaan we terug naar uh, Amsterdam, naar Marcel Bril. Marcel, we waren je opeens kwijt net toen je aan boord van, ja. een, uh, van een schip of een boot uh, ja, ging, ik... maar het gaat weer. Ja, precies. Ja, het gaat weer. Nou, ik was uh, gelukkig niet uh, gevallen en niet in het water, maar er ging iets uh, fout helaas. Uh, maar nu uh, aan boord bij Henk de Velde. Um, u heeft uh, meerdere malen de wereld rondgezeld. Uh, zei ik al voordat we net verdwenen. Een schipper die ik net sprak, die zei van, ja, het is een gevaarlijk stuk zee waar de uh, boot uh, is op dit moment. Um, herkent u dat? Het is een gevaarlijk stuk zee. Uh, het is heel anders dan bijvoorbeeld de oceaan. De Oceaan is 4 5.000 meter diep. Dan heb je langere golven. Maar die Noordzee is relatief ondiep. 30, 40 meter, 60 meter. En dan krijg je hele korte, steile golven. We zien hier nu een kaart uh, liggen. Die heeft u alvast uh, uitgespreid. Ja, zie je. Dus het stuk van Nederland naar Schotland. Dan moet je al door heel, heel veel scheepvaartroutes. Heel veel boortorens. Maar zo zie je, daar staan de dieptes ook in. Dat zijn relatief ondiep. 60 meter, 40 meter. Uh, ook naar Noorwegen toe. Heel veel boortorens. Het is heel druk daar, in scheepvaart. Maar uh, uh, door grote depressies die van IJsland komen... kunnen hier hele grote golven ontstaan. En dan door het ondiepe water krijg je een resonantie... die wat gevaarlijke golven kan opleveren. We praten straks nog, uh, volgend uur nog uitgebreid met u... verder over de gevaren. En u gaat ook nog op reis. Uh, wat u allemaal doet aan voorbereidingen... Uh, daar komen we straks nog even met u op terug. Doen we, ja. Dan de 96e editie van de Giro d'Italia, start morgen in Napels. 20 minuten, 30 secondi di corsa. Lancaster sta per lanciare la volata di Goss. Prova ad anticiparla. Edo al centro della strada. Parte Goss, parte Goss, con Aedo alla sua ruota. Anche Farrar prova a uscire. Goss prova a resistere. is c'è un'altra caduta! Ja, zo doen de Italianen dat commentaar geven bij de Giro. Dit was vorig jaar. Maarten Cialinghi is de wegkapitein van de Nederlandse Blanco-ploeg. Goedemiddag. Goedemiddag. En um, het is ook wel leuk dat na Denemarken, Amsterdam, België... de Giro weer in Italië start. Ja, dat is heel leuk. Ik sta nu in Napoli, kijk, ik zijn in de haven, ik kijk het overal al boten en zo. Dus het is uh, een echte Italiaanse sfeer. En, en ook een beetje goed weer om te beginnen? Ja, zeker. Het is uh, 26 graden, dus het is heerlijk weer. Koel cool briesje. Helemaal goed. Echt. Vakantie weer, uh, zeg maar. Ja, alleen is het geen vakantie, want morgen dan gaat het beginnen. Wat, wat, wat is het doel uh, bij jullie ploeg van deze Giro? Ja, we willen heel graag uh, goed presteren. En, uh, top vijf dan wel uh, podiumplekken uh, met onze kopman, uh, met Robert Gesink. Ja, de top vijf. Uh, toch werd hij de afgelopen week volgens mij 54ste in de, in de ronde van Romandië. Is dat dan niet zorgelijk? Uh, nou ja, goed, kijk, uh, hij heeft alles uh, goed gedaan en we hebben eigenlijk alles goed gedaan om, uh, om hier goed te zijn. Ja, weet je, de, de, die, die uitvragen die hij die, die tot nu toe gereden heeft, die zijn allemaal in dienst van uh, de koers die gaat komen. Ja, dat zegt dus niet zoveel. Want dit jaar is de Giro belangrijker dan de Tour, hè? Bij, bij de ploeg. Uh, daar, jullie mikken echt op die Giro. Waar, waarom is dat? Nou, ik weet niet of het belangrijker is of niet, maar kijk, Robert heeft, heeft gezegd van dat hij hier graag goed wil rijden. En uh, ik denk dat ook voor ons als ploeg dat het gewoon goed is om daar uh, gehoor aan te geven. Uh, en en dan komt er nog bij natuurlijk dat we ja, nog een sponsor zoeken. En dat als je hier laat zien in de Giro, dat uh, dat, dat ja dat, dat nou, denk ik wel goed is voor, voor, voor mensen die willen sponsoren. En dat je niet wacht tot de Tour de France, dat je alles op de nee. Tour zet. Ja, en hier kunnen we laten zien hoe goed we zijn nou, en dan kunnen we de Tour nog een, uh, nog een keer uh, dat laten zien. En nou. dan misschien met een, uh, een ander doel, uh, dan misschien niet helemaal met het podium, maar dan met een, bijvoorbeeld een aanvallende ploeg. Dat kan natuurlijk ook. Ik, ik, heb nog geen, uh, ik loop een beetje vooruit op, op, op de, de zaken hoor. Ik bedoel, dit zijn gewoon allemaal theorieën die mogelijk zijn voor de toekomst. Maar... <laughs> dus je bedoelt misschien niet winnen, maar wel vaak vluchten, vooraan rijden, dat je ook opvalt? Ja, en, en dat, je, dat je dus bijvoorbeeld een etappe pakt. Uh, met uh, het zou mooi zijn dat je een Nederlander uh, een etappe wint. Dat, dat is best wel lang geleden dus, uh. ja. zeggen Nu nu werd het afgelopen jaar uh, afgelopen jaren wel eens geklaagd over een te zwaar parcours van de Giro. Uh, hoe, hoe ziet het er dit jaar uit? Ook zwaar. Weer? <laughs> maar, ja, natuurlijk. Ik denk dat de Giro, uh, zeker voor mij in mijn ogen, is de Giro toch de zwaarste ronde uh, qua klimkilometers. Uh, van de drie grote rondes. En uh, ja, dat, dat heeft ook zijn charme, natuurlijk. En je, je, ja, je, voor nu is het gewoon: het parcours uitgezet en we gaan, uh, we gaan het rijden. En wat wordt de mooiste etappe? Waar verheug je je het meest op? Oh, ik, ik verheug me het meest op de ploegentijdritten uh, tot nu toe. Daar heb ik, me ook, uh, heb ik ook een beetje naartoe gewerkt. Ik denk dat ik daar ook mijn, uh, mijn, mijn grootste steen kan bijdragen aan onze ploegenprestatie, zeg maar. Goed, en dan uh, hopen dat er sponsors kijken. Nou, veel plezier. Geniet van de ja, zon. Ja, ik ga er wel vanuit dat sponsors kijken. Ja, nee, dat ze kijken, maar nou dat ze ook toehappen bedoel ik eigenlijk. Precies, juist. Ja, laten we maar een keertje, een keertje komen kijken bij ons... en uh, zien hoe het, hoe het ervoor staat. Uh, Oké, okay. Maarten Chalingi. Ik ben van heel sterk plan. Geniet van de zon, wou ik zeggen, en, uh, en natuurlijk van de Giro. Dank je wel. Dit is Radio 1. E. Nieuws van half zes, Gert Kluk.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 De werkloosheid is vorige maand in de VS gedaald... van 7,6 naar 7,5 procent. De werkgelegenheid dan toe met 165.000 banen. Het zijn hoofdpunten. Het weerbericht krijgt u van Willemijn Hubert. Ja, wij zaten vandaag in een zadelgebied. Dat is een gebied tussen twee hoge en twee lage drukgebieden in. En dit soort gebieden wordt vaak gekenmerkt... door vrij rustig weer met weinig winden. Dat is wel een aardige omschrijving van het weer van vandaag. Vannacht is het helder en in het oosten kan zich wat nevel of mist vormen. Vanuit het noorden drijven er langzaam wat velden hoge bewolking binnen. En de minima vannacht liggen rond 6 à 7 graden. Morgen schijnt de zon, maar is er ook vrij veel bewolking. De kans op neerslag is erg klein. Ik zou er zelf, als ik vrij was, gewoon zonder paraplu op uitgaan. Wel trekt de wind iets aan en daarmee kan het wat frisser aanvoelen dan vandaag. Op de thermometer stijgt het kwik naar een graad of 12 à 13 vlak aan zee. En landinwaarts is het wat warmer, daar wordt het 17 graden. Tijdens dode herdenking staat er een matige, aan zee vrij krachtige westenwind. Het is dan een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. 5 mei verloopt ook droog, met op heel veel plekken in Nederland heel veel zon. De temperatuur loopt weer iets hoger op en er staat een zwakke windland inwaarts. Aan zee waait het iets harder, maar het wordt een aangename, zachte dag. Voor mensen met hooikoorts gaan we echter een beduidend mindere periode in. Vrij hoge temperaturen en soms weinig wind, dan kan de pollenoverlast zeer groot zijn. Na het weekend stijgt de temperatuur zelfs nog wat verder door. Het wordt dan gemiddeld 21 graden. Pas op woensdag neemt de kans op neerslag weer toe... maar de hoeveelheden lijken ook dan nog erg klein. En dat betekent dat gewassen en planten de komende dagen... echt beregend moeten worden, want daarvoor is het natuurlijk veel te droog. Jolanda van de Velden houdt de avondspits bij. Jolanda. Het lijkt alsof we de ergste drukte nu achter ons hebben. Er staat nog 100 kilometer file, maar ja, ondanks die meivakantie... toch een aardig wat problemen. De meeste vertragingen op de A27... Het begin met de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat een, een vrachtwagen met pech bij Deventer Oost. De rechterrijschok is dicht. Vanaf Twello staat er 6 kilometer file. Olie is gelekt op de A6-Emmeloord richting Joure tussen Oosterzee en knooppunt Jouren, 7 kilometer. Dan het probleem op de A27. Van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Hoijpolde en werken dan nog 11 kilometer. De nasleep van een aanrijding. En richting Breda staat tussen Noordloos en Alvet-Avelingen 8 kilometer. Verkeer tussen Utrecht en Breda kan het beste omrijden... via knooppunt Del, via de A2 en de A15. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Niet weggooien, zo heet de actie van oorlogsmusea. Mensen hebben ze opgeroepen om spullen uit de oorlog aan een museum te schenken. Conservator Rentse Havinga van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek... die neemt de spullen in ontvangst. Goedemiddag. Ja. U komt voor de actie niet weggooien? Ja, dat klopt. Ik heb hem al gezien. Het is van de U.S. Army Medical Department. Daar zag achterop dat hij van 1941 is... En hij is dus Amerikaans. En hij komt uit Nijmegen. Ik heb hem op de vrijmarkt gevonden bij het afval. En denk ik dus zonder om weg te gooien, ja, plasticje eromheen, plasticje eraf gehaald. En de conservator is aan het kijken. Kunst en kitsch lijkt het wel een beetje. Beetje wel, hè? Het ja. staat inderdaad achterop uh, US Army Medical Department 1941. Ik heb hem op uh, internet uh, gezocht en uh, ja, het wordt in Amerika ook verzameld. En ja, het is 1941 staat erop. Dus... Ik neem ja. dat het meegenomen is naar hier man. Je hebt er niet voor betaald op de rommelmarkt. Het is het afval. Dus ik zag het embleem. Ik denk, het US Medical Department het kan iets bijzonders zijn. Denk, dat neem ik zeker mee. Ja, ik weet niet uh, hoe het in Nijmegen zou kunnen zijn gekomen. Het is jammer dat er geen verhaal achter is. Maar het is inderdaad opmerkelijk en het zou zonde zijn om zoiets weg te gooien. Ja. Um, het museum zou het op zich heel graag in de collectie opnemen. Ik kan u niet beloven wanneer we het ook daadwerkelijk laten zien. Dat is prima. Het Dat gode kan wel even willen voor wij het over, uh, bijvoorbeeld over uh, het Rode Kruis... en over uh, medische onderwerpen gaan hebben. Dan komt hij dan een keer het archief ja. uit in de tentoonstelling. Dat zou ik heel leuk vinden. He? Ja, er moeten allerlei dingen opgeschreven worden. Ja, ik moet uh, een formulier maken. Dan gaat u rustig zitten. Ja. Levert u vaker wel eens iets in? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, wel mijn moeder wel heeft het spul uit de oorlog hierheen gebracht ook. Maar verder zelf niet, uh, nee... Als ik iets heb, dan, ja, dan komt het wel, zo wil ik wel graag dat de uh, volgende generaties er ook nog van kunnen genieten. En wat is uw verhaal bij dit schoteltje? Uw gedachte? Ja, mijn gedachte is dat het uh, in de oorlog naar Nijmegen is gekomen met de Amerikaanse troepen. Dat die het in gebruik hebben gehad. En dat het dus uh, ja, later in uh, iemand uh, privébezit is gekomen... En uh, ja, bij het uitruimen van een huis uh, op, op Rommelmarkt terecht is gekomen. Onderdeel van de actie niet weggooien is dat als u het kon brengen... dat u ook het museum mag bezoeken. Oké, okay, ja, ik kan het en Het is een beetje mee. laat, dus kan ik kan u ook een ja. vrijkaartje meegeven. Nee, een vrijkaartje voor andere keer is dus goed. Ja. krijgt u van mij. Dat is ook hartstikke krijgt fijn. Ja. Alsjeblieft. Super, hartelijk dank. Ja, dan als ik weer iets zat om. Uh, Zo'n zo tekensluiting komt er nog iemand. Ik heb een appartement meegenomen. Dat is uh, door mijn grootvader... Uh, ...verzameld gedurende de hele oorlog, allemaal krantenberichten en zo. Ik zal eens kijken, ja. officiële kranten. Ja, gelijk, gelijk geschakeld uh, in uh, de tijd. Had, uh, geen toegang tot illegale kranten, zo te zien. Um, maar ik denk niet, alles dit had, denk ik niet dat het mee gevonden zou willen worden. Goed punt, ook helemaal gelijk in. Het, u hebben natuurlijk wel heel veel krantenartikelen uh, ook. Wat maakt dit dan interessant? Het feit dat er sowieso ook dingen tussen zitten die we nog niet hebben. Je kunt nooit alle krantenknipsels hebben. Uh, het is ook een, een mooi overzicht. En iemand heeft er tijd in gestoken om het te verzamelen. Dat is ook een persoonlijk iets. Um, en, en heel simpel, wat nu niet zeldzaam is... is over 20 jaar wel zeldzaam of over 30 jaar. En je kunt beter nu iets te veel verzamelen en iets dubbel verzamelen... dan dat je het straks niet meer hebt. En u bent verbaasd over hoeveel er vandaag nog is binnengekomen? Ja, er komt eigenlijk ieder jaar uh, meer binnen. En dat... Lijkt een beetje vreemd, want er zijn steeds minder mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Maar dat komt juist omdat veel mensen oud worden en denken, nou, nu kan ik het nog brengen. Of dat kinderen denken, nu kan ik het nog brengen. En er, er liggen nog bijzondere schatten op zolder, juist omdat men het mooiste het langste zelf bewaart. Conservator Renze Ravinga, onder meer hoorde u van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Joris van de Kerkhoff sprak met hem. begin tune van uh, de tv-show Blachman, sinds uh, enige tijd te zien op de televisie in Denemarken. De gastheer, dat is Thomas Blachman, die geeft daar samen met een gast opmerkingen over het lichaam van de vrouw die zich voor hun ogen uitkleedt. Het uh, zorgt denk ik wel voor wat controverse. Rolien Creton, onze correspondent in Denemarken. Want, want ja, hoe ziet dat programma eruit? Er wordt echt gestript live op televisie. Ja, zo kun je het uh, zeggen. Je ziet een kale studio. Het is donker met één uh, spotlicht. Uh, je ziet een bank met twee mannen die achterover geleund zitten te wachten. Dan komt er een vrouw binnen die uh, voor die mannen gaat staan, haar kimono uh, afdoet. En ja, dan is de bedoeling dat die twee mannen uh, een half uur lang. Uh, op een poëtische manier uh, de vrouw die voor hen staat uh, beschrijven. En dat is ja, uh, veel associëren, veel improviseren. En de bedoeling is ook dat daarmee discussies over de seksualiteit van de man... en de relatie tussen man en vrouw worden losgemaakt. Dat is het idee van het programma. Ja, en, en slagen ze in die opzet... Ja, daar zijn de meningen verdeeld over. Er is wel veel uh, discussie over dit uh, programma, maar ja, de kijkcijfers zijn sterk gedaald. Uh, het wordt uitgezonden op DR2, dat is het intellectuele kanaal van de publieke omroep. Uh, waarbij uh, dat kanaal zendt vooral ja, debatprogramma's en documentaire uit. En uh, dat kanaal heeft sowieso niet zulke hoge uh, kijkcijfers. Maar ja, het, het programma valt in Denemarken uh, wat tegen. De verwachtingen waren heel erg hoog, omdat het ja, een nieuwe vorm is. Een debatprogramma met een de naakte vrouw in het middelpunt. En die, die vrouw maar, die is ja, ook echt uh, de hele tijd een half uur naakt te zien voor alle kijkers? Of, of alleen voor die voor twee mannen? Nee, nee, die is voor alle kijkers uh, naakt te zien. Het is elke keer een, een andere vrouw. En het is ook elke keer echt een bewust gekozen ander lichaam. Dus ook met uh, uh, ja, duidelijke schoonheidsfoutjes. Dus het zijn zeker geen uh, modellen. En, da en dat naakte, dat ligt niet uh, gevoelig in, in Denemarken? Nou, er is wel discussie ook in Denemarken over dat naakte. Maar uh, ja, de ophef is duidelijk veel groter in het buitenland. Um, en die kritiek in het buitenland is heel erg veel. In Zweden zijn ze het felst. Maar ook ja, bijvoorbeeld in uh, Groot-Brittannië... Uh, wordt over de meest seksistische show ter wereld... Gesproken. En ja, daar hebben ze in Denemarken toch zoiets van. Daar hebben ze het toch niet goed begrepen in het buitenland. Ja, want Denemarken, daar, daar hebben ze minder moeite met naaktheid, mag je het zo zeggen? Ja, zeker. zijn ze veel uh, meer vrijgevochten. Uh, dat, dat merk ik ook zelf. Daar moest ik ook zelf heel erg aan wennen in het begin. Bijvoorbeeld in zwembaden hebben ze hier geen uh, kleedhokjes, uh, geen eenpersoon douches. Dus iedereen uh, ook bloot in kleine sauna's. Uh, er zijn uh, wel man en vrouw uh, gescheiden, maar het is anders dan in Nederland. En ja, ik moest daar zelf in het begin heel erg aan wennen. Maar het, het leidt ook toe dat een naakt lichaam hier uh, tot minder discussies leidt. Goed, Rolien Kreton in Denemarken. Denemarken hoorde u. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. Voor de Nederlandse uh, deficit is ook forecast uh, to exceed, uh, 3% uh, of GDP this year. Nou, dat is de eurocommissaris Reen die dus bevestigde vandaag dat Nederland dit jaar boven de 3% tekort uit mag komen. Even wat lucht dus. Arie Slob is fractieleider van de ChristenUnie. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit zat er wel al in, hè? Dat uitstel voor dit jaar. Ja, dit is geen verrassing. Het is eigenlijk een soort officiële bevestiging nog, al schijnt hij eind mei nog een keer met een bericht naar buiten te komen. Dus dit was. Eerlijk gezegd niet echt nieuws. En dat heeft onder meer te maken dat we uitstel krijgen... met de kosten die, die de staat heeft gemaakt uh, om SNS te nationaliseren? Dat klopt. Dat is een uh, vrij ingrijpend gebeuren geweest. Uh, nou, we hopen natuurlijk uh, eenmalig uh, de komende tijd. Is, uh, dat wordt als een soort uh, verzachtende omstandigheid gezien... om één jaar dan Nederland uitstel te geven. Ja, want is het echt zeker dat Nederland volgend jaar... dan wel die norm moet halen? Of komt er dan misschien weer uitstel? Nou, zoals hij zich vandaag heeft geuit, maar nogmaals eind mei zullen we dat definitief weten, uh, is de kans volgens mij erg groot dat we het jaar daarna dus voor 2014 wel aan de norm moeten voldoen. En dan komt ook uit wat we eigenlijk met elkaar wel uh, verwacht hebben. En dan zal het kabinet uh, mogelijkerwijs, en die kans is heel erg groot, uh, in augustus nog een fors uh, aanvullend bezuinigingspakket moeten neerleggen. Ja, hoewel premier Rutte hoopt dat de economie nog net op tijd aantrekt en dat dat niet nodig is. Maar u zegt dat is te optimistisch. Ja, ik denk dat we heren natuurlijk zijn optimisme en dat mag, maar uh, alle tekenen wijzen er toch wel op, ook weer nu uh, met de nieuwe voorspellingen ook, uh, die gedaan zijn ook in het Europees verband, dat, uh, dat dat echt niet gaat lukken, dat het misschien zelfs nog wel slechter is dan we gedacht hadden. En dat betekent dat we dus in ieder geval een uh, bezuinigingspakket van uh, meer dan 4 miljard uh, zullen moeten hebben klaarliggen in het uh, najaar waar het kabinet nu... ...voor zichzelf wel al iets heeft ingevuld, maar ook nog een bolle PM-post heeft staan. Dus dat wordt heel erg zwaar straks in augustus. Want ze willen even wachten hè, op, op die nieuwe cijfers van het CPB. Dan vindt u het verstandig dat dat in augustus uh, gaat plaatsvinden en niet eerder? Nee, dat vind ik niet verstandig. Dat hebben we de afgelopen week in het Kamerdebat ook al met het kabinet uh, gewisseld. Uh, want als je, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt... Uh, ...dan heb je ook niet zo heel veel mogelijkheden meer om nog wat te doen... ...dan lasten verhogen of noodmaatregelen uh, te nemen... Uh, maar ook voor dit kabinet geldt dan ook nog eens een keer... dat ze nog steun moeten zien te krijgen buiten de coalitiepartijen om. En ja, die hebben aangegeven, de ChristenUnie ook... dat wij gewoon graag al voor de zomer uh, een stukje duidelijkheid uh, willen creëren... en dat niet over de zomerheen willen pillen. Maar toen heeft de minister Dijsselbloem toch ook wel gezegd... dat hij uh, wel wil spreken over ja, wat hij dan noemt potloodafspraken... die hij dan kan maken. Hij is, hij is nog niet bij u langs geweest? Nee, hij is nog niet langs geweest... En, ja, potloodafspraken. Uh, de vraag is natuurlijk wat hij daar precies mee bedoelt. Uh, wij hebben samen met CDA en met D66 en de SGP aangegeven... dat er wel bij ons bereidheid is om na te denken over aanvullende maatregelen. Omdat ook wij wel snappen dat je niet voortdurend meer kan uitgeven dan dat er binnenkomt. Dus er moet iets gebeuren. Dat moet wat ons betreft ook gekoppeld zijn aan hervormingen. En wat de Christine betreft ook goed opletten dat gezinnen ook niet zwaarder belasten dan, uh, dan nodig is... En uh, ja, dan moet je wel goed kunnen spreken op een, op een tijdig uh, moment... en niet de uiteindelijke beslissing allemaal maar zo ver mogelijk gaan uitstellen... waar, zoals ik net ook al aangaf, uh, het resultaat nog wel eens kan wezen... dat je alleen maar lastverzwaringen en loonmaatregelen kunt uh, ja, nemen. Ja, want, want waarom is dat? Is, is de, dat je dat dan alleen nog maar kan... omdat je niet zoveel tijd meer hebt qua wetgeving? Waarom, ja, waarom? dat heeft daarmee te maken. Dan, dan kun, je, uh, wet, kun je niet echt wettelijke maatregelen meenemen... Als je nog weet hoe dat vorig jaar gegaan is met het lenteakkoord... ...toen is er ook uh, in een heel snel tempo uh, is er wetgeving voorbereid. Maar toen konden we in mei al beginnen met die voorbereidingen. En toen hebben we dat nog allemaal netjes kunnen afronden... Maar als je pas in augustus, september daarmee gaat beginnen... dan is de tijd heel kort. Dan kom je bij hem weer een btw-verhoging uit... of een uh, ver verlaging van de hypotheekrente -aftrek. Ja, of via, of via het belastingplan uh, nog een aantal uh, uh, aanscherpingen... dus uh, lasten en verzwaringen. En dat is niet echt een aantrekkelijke maatregel. Of loonmaatregelen, uh, die kunnen altijd genomen worden. Maar daar zit het kabinet natuurlijk lastig mee... vanwege afspraken met sociale partners en ook in het zorgakkoord weer. Dus dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. En de gemeenteraarsverkiezingen komen ook steeds dichterbij... Dat maakt het ook lastiger om uh, een stuk commitment te vinden buiten de coalitiepartijen om. Dat is in ieder geval wel mijn inschatting. En dus gaat u uh, na het recess richting Dijsselbloem, als ik het zo hoor? Nee, de regering regeert de Kamer controleert. Uh, we hebben afspraken gemaakt voor het recess dat uh, de, de regering met voorstellen richting de Kamer zal gaan komen. En daar willen we best over meepraten. Maar als het voorstellen zijn waar nog stevige PM-posten in staan en bij wijze van spreken aan ons wordt gevraagd van zeggen jullie maar wat je wilt, ja, dan worden de rollen wel heel erg uh, ingewikkeld. Dus uh, regering regeert, Kamer controleert en doe dat alsjeblieft tijdig, uh, want hoe later uh, het zal worden, hoe lastiger het zal worden om eruit te komen. Arie Slob, uh, fractieleider van de ChristenUnie, dank voor uw reactie op dit nieuws vanuit Brussel en alles wat daarmee samenhangt. Graag gedaan. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Aan afbouwen zijn we eigenlijk nog niet begonnen. Er komen weer wat nieuwe aanrijdingen bij. Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Eenbrugge 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verder richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een aanreding ook op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen de knopende Ippenburg en Kleinpolderplein 10 kilometer. Tussen afwit berkel Reis en Kleinpolderplein zijn er twee rijstroken dicht. En als laatste nog een aanrijding op de A58 Breda richting Vlissingen. Voor knopend Zoomland 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal.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 We carry on. Passenger hoorde volgens mij al eerder deze week: Holes van het album All the Little Lights vorig jaar. Franse ouders die doen het geweldig in de opvoeding. En daar kunnen wij wat van leren. Al dus Pamela Druckerman, dat is een Amerikaanse journaliste, ze woont in Parijs. En ze schreef twee bestsellers over die opvoeding in Frankrijk. Haar laatste boek verschijnt nu in het Nederlands. Dat uh, zijn de 100 beste opvoedadviezen uit Parijs. Dus uh, ouders opgelet. Correspondent Frank Renuit. Loop in Frankrijk op straat en je ziet kleine kinderen bijna altijd netjes naast hun ouders lopen.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 Nee is nee, niet onderbreken, mee eten met de ouders, geen gezeur over broccoli. Nog uh, 96 andere opvoedadviezen uit Parijs krijgt u van Pamela Druckerman. Als u dat boek uh, aan wilt schaffen, 9 mei, dan ligt het in de boekwinkel. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Juri Stubinitsky. Goedemiddag. Uitgemergelde Somalische kinderen staren je aan op de voorpagina van NRC Handelsblad. De krant schrijft dat de hongersnood van de afgelopen jaren de ergste was in 25 jaar. Er stierven meer dan een kwart miljoen mensen. NRC probeert een beeld te geven hoe hulporganisaties aan die sterftecijfers komen. En ook hoe de hongersnood ontstaan is. De oorzaken zijn onder meer de ongebruikelijk lange droogte, de burgeroorlog in Somalië en hulp die veel te laat op gang kwam. De de politie van Leidsendam-Voorburg kreeg gisteravond laat een leuke verrassing. Premier Rutte liep mee. Hij ging afgelopen nacht de wijken in met de buurtpreventieteams... en hij sprak met jongeren die overlast veroorzaakten. Bij Omroep West staan wat foto's van zijn nachtdienst... zoals eentje waarop Rutte met zijn zwarte glimmende jas... tussen een groep jongeren staat te lachen... en een groepsfoto met het buurtpreventieteam... dat er achteraf zei enorm enthousiast te zijn dat de premier meeliep. Onmiskenbaar Bollywood, films uit India. Het is de grootste filmindustrie ter wereld en vandaag bestaat Bollywood 100 jaar. Veel aandacht dus op filmsites, zoals indiancinema.com. Er wordt geschreven over de eerste Bollywoodfilm, over het leven van een koning. Raya Harishandra heet hij, uit 1913. Maar die had nog niet van die bekende Hindi-muziek. Dan heel andere muziek. We hoorden de band eerder deze uitzending ook al even. De Britse boyband One Direction. Een journalist die een recensie schreef over het optreden in Antwerpen... krijgt er flink van langs op sociale media. In het Belgische blad Knak schrijft ze dat... een van de bandleden minder geliefd is dan de andere. Nou Nu heeft ze een horde uh, woedende pubers achter zich aan. Ze krijgt onder meer zelfs doodsbedreigingen. Ja, opletten wat je zegt over One Direction. geweldige band trouwens. Edwin van der Sar van Ajax ja, ja. staat met zijn gezicht op een aantal Chinese websites... vanwege een reality-serie waar hij in China aan meedoet. Ajax is samen met het Britse Everton een talentenjacht begonnen. Van der Sar zegt dat hij met Aaron Winter en Ronald de Boer Chinese kinderen traint. 60 kinderen in Beijing zijn hier bijeen. En uh, op die manier uh, hebben de kinderen kans om een uh, periode naar Nederland toe te komen. Om daar uh, door Ajax-trainers uh, uh, te werken gecoacht te worden eigenlijk. Een tv-programma heet Football Dream. Ajax wil zo de naamsbekendheid in Azië vergroten. Geen babymelkpoeder meenemen. ProRail twittert hoe er morgen tijdens dodenherdenking het eraan toe gaat op het spoor. Alle machinisten krijgen vlak voor acht uur een seintje van de verkeersleiding. Dan worden ze verzocht een plek te zoeken om de trein stil te zetten voor de twee minuten stilte. Treinen die nog bij station staan... krijgen pas na de twee minuten stilte een groen sein. En vanavond om acht uur is het laatste NOS-journaal van Sascha de Boer. Ze gaat verder in de fotografie. Taaldeskundige Wim Daniels hield een wedstrijd op Twitter. Wat is de mooiste zin voor Sascha om haar laatste journaal mee af te sluiten? Nou, hij is verzonnen door een vrouw uit Geldrop en hij gaat zo. Dank u wel voor uw aandacht. Ik ga nu flitsend verder... Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Daarna praten we verder over de economie in Europa. En we hebben ook contact met Jan Smit. Want Volendam, als Volendam gelijk speelt... dan winnen ze de cup in de UPR League, worden ze eerste. Tot zo. Deze week in brand met Boeken. Een afscheidsgoed, waar ik steeds meer moeite mee krijg is.